Reputatiecoaching podcast nummer 119. Ik las op Managers Online over 12 stappen naar een optimale CEO-reputatie. Die wil ik met je delen, tezamen met mijn mening erover. En jaag jij voor je bedrijf nog steeds likes na op Facebook? Blijf dan luisteren, want je hoeveelheid verzamelde likes kan de komende tijd afnemen. Video's hebben trouwens het grootste organische bereik op Facebook, wist je dat al? nee blijft dan vooral luisteren. Zelf ben ik nu al een tijdje bezig met Instagram. Ooit ben ik er privé mee begonnen, maar nu ben ik aan het onderzoeken op welke wijze ik het zakelijk kan inzetten en of het effect heeft. Ik vertel er zo meer over. Soms zie je van die fantastisch mooie websites met alleen maar adembenemende foto's. Helaas kan het in je nadeel werken in de zoekresultaten, ik laat het je zien. Daarbij maak ik onder andere gebruik van de Internet Wayback Machine, waarover ik je ook wat meer vertel. Citations creëren om daarmee beter zichtbaar en hoger op te komen in de lokale zoekresultaten kost veel tijd en werk. Je moet er ook een goede administratie voor bijhouden. Ik kan je daarbij helpen met de nieuwe service die ik vandaag aankondig. Eerder deze week was ik weer bij de maandelijkse bijeenkomst van de Social Media Club Apeldoorn, waarin het dit keer ging over monitoring. Het laatste onderwerp voor de podcast van vandaag is een interview met Iens Boswijk dat ik vond op de sites van Fast Moving Targets.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 Het onderzoek is uitgevoerd door het bedrijf Weber Shandwick... en is gebaseerd op een online onderzoek onder meer dan 1700 senior leidinggevenden... in 19 landen verspreid over Noord-Amerika, Europa, Azië en Latijns-Amerika. Het is dus niet zomaar een flutonderzoekje. In dat artikel werden, naast de 12 stappen waar ik zo op kom... een paar interessante statistieken vermeld. Zo vindt 81% van de ondervraagde senior leidinggevenden... de betrokkenheid en zichtbaarheid van de CEO cruciaal voor de bedrijfsreputatie... Ik citeer een stukje uit het artikel. De reputatie van de CEO is van belang voor het succes en het concurrerend vermogen van een organisatie. Senior leidinggevenden zijn het hierover eens in het onderzoek. Gemiddeld schrijven ze bijna de helft, 45% van hun bedrijfsreputatie toe aan de reputatie van hun CEO. Dit onlosmakelijke verband tussen CEO en bedrijfsreputatie zal nog stijgen, gezien 50% van de leidinggevenden denkt dat de reputatie van de CEO nog belangrijker wordt de komende jaren. De reputatie van de CEO is ook van belang voor het eindresultaat. Leidinggevenden schrijven 44% van de marktwaarde van hun bedrijf toe aan de reputatie van hun CEO. Daarnaast trekt en behoudt een sterke reputatie van de CEO ook werknemers. Respectievelijk 77% en 70%. Tot zover het citaat. Het onderzoek laat verder zien dat een CEO die het verhaal van een bedrijf kan personaliseren en tot leven kan brengen, de bedrijfsreputatie kan versterken. CEO's kunnen op verschillende manieren zichzelf en hun bedrijf beter op de kaart zetten. Het artikel noemt de volgende. Spreken op evenementen binnen en buiten de industrie. Toegankelijk zijn voor nieuwsmedia. Zichtbaar zijn op de website van het bedrijf. Nieuwe inzichten en trends delen met het publiek. Actief zijn in de lokale gemeenschap. Zichtbaar zijn op het videokanaal van het bedrijf. Het invullen van leiderschapsposities buiten het bedrijf. Publiekelijke standpunt innemen over zaken die de maatschappij of algemeen belang beïnvloeden. Actief zijn op social media. En tenslotte publiekelijk een standpunt innemen over beleids- en politieke zaken. Zelf vind ik dit nogal voor de hand liggend en dus feitelijk een tiental open deuren. Dat gevoel kreeg ik nog meer toen ik de CEO's 12 stappen handleiding voor reputatie en betrokkenheid die Wiebe Shandwick heeft opgesteld las. Dit zijn niet alleen open deuren, maar ook nog eens heel algemeen en oppervlakkig beschreven stappen die een willekeurige communicatiemanager volgens mij niet bij te veel handvatten bieden. Als eerste... Maak een goede beoordeling van de reputatie van de CEO. Als tweede. Ontwikkel een unieke positie voor de CEO. Als derde. Ontwikkel het verhaal van de CEO namens het bedrijf. Stap 4. Zorg voor een sterke betrokkenheid binnen de industrie. 5. Maak gebruik van het senior management team in aanvulling op de CEO. 6. Zorg voor een gedegen mediatraining van de CEO. 7. Evalueer de CEO's houding tegenover het publieke beleid. 8. Beslis welke congressen of conferenties de juiste zijn voor de CEO. 9. Ontwikkel een sterke sociale mediastrategie. 10. Houd reputatieprogramma's bovenaan de to-do-list. 11. Ondersteun de reputatie van de CEO vanuit de werknemers. En 12. Zie CEO-bescheidenheid niet als een zwakte. Ja, Mogelijk ben ik iets te negatief, maar heb jij de idee dat je meteen vol aan de slag kunt als je deze 12 stappen hoort? Geef je mening onderaan de show notes op www.reputatiecoaching.nl Ik zeg het vaker, het aantal likes dat je hebt verworven voor je Facebookpagina bepaalt niet per definitie je populariteit, je reputatie of de kwaliteit van je product of dienstverlening. Het is maar net hoe je ermee omgaat. Want kijk je wel eens hoeveel personen jouw Facebook-updates hebben bereikt en relateer je dat wel eens aan het aantal likes dat je hebt? Weinig hè? Het organische bereik van je posts op Facebook is meestal niet meer dan een paar procent. Wil je meer personen bereiken, dan moet je net als in de gewone offline wereld betalen voor je exposure. De tijd van massale gratis zelfpromotie is namelijk voorbij. Op MediaPost las ik een artikel over Facebook. Het bedrijf waarschuwt ondernemers, merken en andere eigenaren van Facebook-pagina-eigenaars dat het aantal likes kan afnemen. Dit komt doordat Facebook drukdoende is het aantal inactieve en fake accounts terug te dringen. Als ondernemer hoef je niet rouwig om te worden, want ja, waarom dan niet? Nou, de likes waren dus toch al niet van echte personen of anders van personen die niet meer actief zijn op Facebook. Dus hoewel je Facebook-reputatie een deukje kan oplopen doordat je op minder likes kunt beroepen... zouden die accounts toch al niets hebben bijgedragen aan je sociale exposure. Laat nou, dus je dag niet verpesten als je binnenkort opeens minder likes op je teller ziet. Ik heb het onderzoeksbureau Social Bakers al eens vaker genoemd in de podcast. Zij publiceerden recentelijk een artikel op hun website met als titel... Native Facebook-videos get more reach than any other type of post. In dit artikel kun je een paar leuke wetenswaardigheden lezen die ik er graag met je deel. Het gaat over promoted media, dus betaalde exposure in relatie tot het bereik. Lange tijd waren foto's het beste medium om te delen op Facebook, omdat die de meeste engagement, de meeste betrokkenheid genereerden. Dus werden foto's ook het meeste gepromoot. Hoewel foto's nog wel het meest gepost worden op Facebook, zijn ze niet meer het meest effectief. Sterker nog, ze zijn inmiddels het minst effectief. De groei zit hem op dit moment in video's. Toegegeven, er zijn minder video's dan foto's op Facebook, maar relatief gezien worden er meer video's gepromoot tegen betaling dan foto's. Voor 27% van alle video's wordt betaald om die onder de aandacht te krijgen van het publiek, tegenover 17% van alle foto's. In de show notes heb ik een staafgrafiek uit het artikel opgenomen waarin het gemiddelde organische bereik wordt getoond van video's, statusupdates, links en foto's. Hieruit blijkt dat video's de grootste kans hebben om het publiek te bereiken en foto's de kleinste kans. Als je dan gaat kijken naar het bereik van de verschillende posts onder de fans van een Facebook-pagina, dan zie je feitelijk hetzelfde. Video's hebben de grootste kans om je fans te bereiken, namelijk zo'n 5,7%, tegenover foto's die slechts 2,3% van de fans kunnen bereiken. Hieruit blijkt inderdaad wat ik in de vorige topic ook al aanhaalde, dat het organisch bereik van je posts gering is en dus absoluut niet gelijk is aan of in de buurt komt van het totaal aantal fans dat je hebt. En als je dan toch aan de slag wilt om je publiek via Facebook te bereiken... dan is video in elk geval de beste keuze volgens Social Bakers. Instagram wordt alsmaar populairder. In podcast 107 vertelde ik je dat Instagram inmiddels groter is dan Twitter. Ik had er voor 2014 al wel eens naar gekeken, maar altijd links laten liggen. In januari 2014 was ik op vakantie op Martinique... en daar heb ik mijn eerste foto op Instagram gepost. Inmiddels heb ik op dit moment 449 foto's op Instagram staan. Als je me trouwens wilt volgen, mijn gebruikersnaam op Instagram is Eduard de Boer, aan elkaar dus. Instagram heeft zijn mooie kanten en zijn mindere kanten. Het is natuurlijk ooit begonnen als iPhone-app om foto's vanaf je mobiele telefoon online te plaatsen, al of niet na het toepassen van diverse grafische filters. Je zag in die tijd dat mensen hun borden met maaltijden gingen posten, reisfoto's, huisdieren en wat iets meer zijn. Ook ik heb foto's gepost van de meest uiteenlopende situaties en objecten, gewoon omdat het kon. Via de service ifttt.com, waarbij ifttt staat voor if this then that, kun je foto's vanaf je Instagram geautomatiseerd doorsturen naar Twitter, Facebook, Flickr en andere sociale media. Dat doe ik ook, al heb ik een paar weken geleden het posten naar Facebook verwijderd omdat ik ben gestopt met Facebook. Instagram laat je niet toe om foto's via bijvoorbeeld je browser te uploaden en te delen. De foto's moeten per se gepost worden met de Instagram app op je smartphone. Instagram staat geen andere apps toe. Waarschijnlijk is het je wel eens opgevallen als je met een andere app foto's maakt of bewerkt. Voor het posten naar Instagram stuurt de app je foto door naar de Instagram app waarmee je uiteindelijk de foto uploadt. Dus ook andere apps op je smartphone mogen geen foto's uploaden naar Instagram anders dan via de Instagram app. Wanneer je als fotograaf met Instagram foto's onder de aandacht van het Instagram publiek wilt brengen voor zakelijke doeleinden, ga je dit al snel als beperking ervaren. Tja, je kunt foto's eerst uploaden naar je smartphone vanaf je desktop of laptop of downloaden naar je smartphone of vanaf Dropbox of Google+. Maar het is niet handig. Bovendien is het omslachtig om handmatig die foto's te posten. Zeker als je met een zekere regelmaat van bijvoorbeeld één keer per dag of één keer per week foto's op Instagram wilt zetten. Om dat meteen even te tackelen, ik heb de dienst Schedulegram gevonden. Daar kun je de foto's uploaden via je browser en aangeven wanneer ze online moeten komen. De dienst uploadt dan de foto's handmatig naar Instagram, zodat ze niet tegen de regels en gebruiksvoorwaarden van Instagram ingaan. Zo loop je dus ook niet het risico dat jouw Instagram account geblokkeerd wordt. Een klein potentieel nadeel is wel dat het bedrijf je gebruikersnaam en wachtwoord voor Instagram moet hebben. Anders kunnen zij dit niet doen. Maar het werkt super. Doordat het handmatig is, wordt je foto niet exact op de ingestelde tijd gepost, maar meestal een paar minuten later. Ik vind dat geen probleem. Maar laat ik je over mijn experiment vertellen. Ik heb tot en met jullie voor elke dag tenminste één trouwfoto ingepland, met daarbij natuurlijk hashtags en een stukje tekst, alsmede de link naar de site, etc. Ik wil eens zien of dit iets teweeg brengt en zo ja, wat het effect is. De foto's komen eerst online op Instagram. Vanaf daar worden ze door ifttt.com opgepakt en verspreid naar Twitter, Facebook en Buffer. Maar vanaf Buffer gaat de foto ook op de Google Plus pagina van Oranj Fotografie. Vanzelfsprekend houd ik eventuele effecten op de positie van de Google Plus pagina in de lokale resultaten ook nauwlettend in de gaten. Het experiment draait pas sinds begin deze week, dus ik kan je er nog niets zinnigs over vertellen. Om een idee te geven, de voorbereiding van het experiment, dus het selecteren van de foto's, het Instagram gereed maken ervan, de foto's inplannen, uploaden naar Schedulegram en dergelijke, heeft me zo'n zes uur gekost. Maar het mooie is dat ik er, afgezien van het monitoren van reacties op die diverse sociale media, nu verder niets meer aan hoef te doen. Het loopt geheel zelfstandig tot en met 20 juli. Ik hou je op de hoogte. Je ziet ze wel eens, van die fantastisch mooie websites met browservullende foto's. Vooral fotografen hebben vaak dergelijke sites om hun werk te illustreren. Dat is natuurlijk ook een heel goed streven. Maar als je een en ander niet helemaal goed instelt en je totaal geen tekst op je website hebt, kan dat ook in je nadeel werken. Een voorbeeld hiervan is als je WordPress gebruikt met een theme of template dat in de footer een copyright plaatst. Vaak kun je dan in de WordPress templates of instellingen dit aanpassen... maar als je het copyright laat staan en je verder geen tekst op je webpagina hebt... dan kun je het volgende te zien krijgen bij een vermelding in de zoekresultaten. 2012, Fotolio, bij CotoV, for themeforest.net, powered by WordPress. Dus een plaatje zegt niet altijd meer dan duizend woorden. Want een dergelijke beschrijving onder een titel van een webpagina... nodigt niet uit om door te klikken. Ik heb eens verder gekeken of ik kon ontdekken waar de precieze oorzaak hiervan lag... Eerst dacht ik dat het kwam doordat er geen meta description tag op de pagina stond, maar die stond wel in het herdeel van de webpagina. Toen ik de HTML-code van de pagina verder ging inspecteren, zag ik dat de body van de pagina naast de copyright tekst slechts twee andere woorden bevatte: de voornaam van de fotograaf in kwestie en het woordje contact. Dat was de enige leesbare tekst voor de zoekmachines op de voorpagina van de desbetreffende website. Tja, dan moet je niet verwachten dat je op basis van je content... hoog in de zoekresultaten gaat komen. De site van deze fotograaf is relatief recentelijk vernieuwd. Dankzij de Wayback Machine kon ik zien dat de site in december 2014... dus zo'n drie maanden geleden, er anders uitzag. En toen maakte die ook nog geen gebruik van WordPress. Dus in de tussentijd is er een redesign van de site gekomen... waar overigens nog een groot aantal pagina's het niet van doet... en die minder content bevatten dan voorheen. De pagina's van het werk van deze fotograaf bevatten slechts foto's van het werk... En foto's of scans van de publicaties van haar werk. Al met al is dat dus heel dunne content. En dat in een tijd waarin juist wordt verkondigd dat je waardevolle, interessante content moet produceren. Die foto's zijn natuurlijk uniek, waardevol en interessant. Het probleem is alleen dat de zoekmachines er helaas verder geen kaas van kunnen maken. En de pagina's in de toekomst dus een grote kans hebben om lager te gaan scoren in de zoekresultaten. Met de datum van 21 april 2015, op dit moment nog maar 40 dagen van ons verwijderd... ...snap ik niet dat er niet is gekozen voor een mobielvriendelijk template voor WordPress. Er zijn voldoende mooie responsive themes voor fotografen. Want natuurlijk kon ik het niet laten de voorpagina even door de mobielvriendelijk testtool van Google te halen. Deze gaf duidelijk aan dat de site niet mobielvriendelijk was en wel om de volgende redenen... ...tekst te klein om te lezen, viewport voor mobiel niet ingesteld en links te dicht bij elkaar... Dus dan ben je een nieuwe site aan het maken, of je laat een nieuwe site maken, die over 40 dagen hoogstwaarschijnlijk ook nog eens verder gaat wegzakken in de mobiele zoekresultaten, omdat die niet mobiel vriendelijk is. Wauw, wat een verspilling van energie, tijd en geld. Ik had het zojuist over de Wayback Machine. Kenden jullie die al? Nee? Nog nooit van gehoord? Oké, okay, dan zal ik je er iets over vertellen. Je kunt die site in elk geval vinden op, op archive.org. web Doel van die site is een archief aanleggen voor het nageslacht... van alle media die wordt geproduceerd, gepubliceerd, etc. Sinds 1996 worden er op verschillende momenten... snapshots gemaakt van websites in de hele wereld. Inmiddels omvat het archief meer dan 10 petabytes aan data. Dat is dus 10 miljoen gigabyte of 10.000 terabyte. Even de indicatie, dat kun je vergelijken met een toren... van 18 kilometer hoog van gestapelde CD-ROM's zonder doosje. Dat is dus iets meer dan twee keer de hoogte van de Mount Everest... Er zijn meer dan 150 miljard webpagina's opgeslagen, inclusief de content van alle toplevel domeinen, meer dan 200 miljoen websites in meer dan 40 talen. Ik gebruik de Wayback Machine soms om net als nu eens te zien hoe een website er vroeger uitzag. Zo kun je zien dat er op 2 december 2001 om 13 over 4 nog geen Nederlandstalige site voor Google was, dus nog geen Google.nl. Die werd in 2001 namelijk nog doorgesluist naar Google.com, die toen alleen nog maar in het Engels beschikbaar was. Om met je zakelijke Google Plus Mijn Bedrijf pagina hoger op te komen in de lokale zoekresultaten zijn er een paar zaken die je moet doen. Ten eerste moet je zakelijke Google Plus pagina goed gevuld en ingericht zijn. Ook moet je voor je bedrijf de juiste categorie hebben ingesteld. Soms kun je door de categorie juist in te stellen hoger opkomen, maar vaak ligt de daadwerkelijke oorzaak van het hoger opkomen dan in het feit dat je al een groot aantal citations hebt. Citations zijn vermeldingen van je bedrijf waarbij de bedrijfsnaam, de straat en het nummer, de postcode, de plaats en het telefoonnummer worden vertoond. Dat zijn voor Google namelijk signalen die extra betrouwbaarheid geven aan het bestaan van jouw bedrijf. Andere signalen zijn bijvoorbeeld leeftijd van je domein, activiteit op je site... dus hoe vaak publiceer je nieuwe content, reviews of recensies op andere sites... het aantal links naar je site en dergelijke. Er zijn tientallen, zo niet honderden signalen waarvan wij er slechts een handjevol kennen. Wil je nu hoger opkomen in de lokale zoekresultaten, dan moet de basis goed zijn. Daar wil ik nu even niet verder op ingaan. Daarna moet je aan de slag met het creëren van citations... Dat is handmatig werk dat erg tijdrovend is, een goede administratie vereist en waarbij je ook nog eens ontzettend nauwkeurig moet werken omdat fouten snel tegen je kunnen werken. Wel nu, vanaf maart kan ik je die activiteit uit handen nemen. Als jij citations wilt, dan kan ik die voor je maken. Dankzij mijn jarenlange ervaring heb ik een grote lijst van sites waar ik je bedrijf kan aanmelden en ook kan ik het nog eens snel doen. Dus ben je lokaal opererende ondernemer en wil jij hoger opkomen in de lokale zoekresultaten, neem dan contact met me op. Afhankelijk van de huidige status van je online zichtbaarheid, vindbaarheid en reputatie en wat je wilt bereiken, stel ik een plan voor je op dat we gaan uitvoeren. Daarbij neem ik je het meeste werk uit handen. Wil je meer weten? Neem dan contact op via een van de kanalen die je aan het einde van de podcast te horen krijgt en die je ook op de website vindt. En dan was ik afgelopen maandag weer bij de social media club Apeldoorn, hashtag SMC055 in het kort. Daar spraken Tim Geluk en Jaap van Sessen over monitoring. Tim Geluk vertelde over een product-selectietraject voor een monitoringpakket bij de provincie Gelderland. En Jaap van Zessen van Buscapture kwam vertellen over monitoring en het pakket dat zijn bedrijf in de markt zet. Afgelopen dinsdag heb ik hier een Storyfy-bord van gemaakt die je op de website kunt terugvinden. Link ernaartoe vind je in de show notes op www.reputatiecoaching.nl Van de organisatie en de sprekers had ik toestemming de audio van de presentaties op te nemen. Je kunt horen wat de sprekers vertellen, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Helaas, ik vind de audiokwaliteit te laag om stukken van de presentaties in de podcast op te nemen. Wat ik de komende tijd ga doen, is de presentaties nogmaals zelf afluisteren... en dan de paaltjes eruit halen en daarover bloggen of over vertellen in de podcast. Laatst sprak ik in podcast 111 mijn twijfel uit over de onzekere toekomst van restaurantreview-site Ins toen bekend werd dat het was overgenomen door TripAdvisor. Ik zag op YouTube een interview met Ins Boswijk in het programma Top Names van Fast Moving Targets... Deze video heb ik opgenomen in de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 119. Iens vertelt honderd uit in dit interview, onder andere over het ontstaan van de site iens.nl, de groei door de jaren heen tot en met de recent afgekondigde overname door TripAdvisor. Wat ik te wil uitleggen is de vraag of Iens als zelfstandige site blijft bestaan of niet. Iens Boswijk zegt hierover. Het merk Iens dat blijft absoluut bestaan. Dat dat... Was dat belangrijk voor je of niet? Dat het moest blijven bestaan? Nou, ik, ik zou het gewoon niet verstandig hebben gevonden... als je dat meteen nee. de nek om zou draaien. Want dan, dan heb je iets... Dan, ja, dan begreep ik eigenlijk niet waarom ze ons wilden hebben. Ja, nou, voor de oh. Ja, maar, maar dan nog... Uh, hoort, hoort je, je, je moet ook ja. je, je gebruikers uh, erbij houden. En dat hebben ze heel goed gezien. Omdat ze juist ook op de lokale partijen daarin inzetten... die daar sterk en groot zijn... En wij doen dingen die zij nog nooit gedaan hebben. Want zij zijn ook met La Fouchette eh, Ja, dat is een Zuid-Europees vergelijkbaar platform. Hè? Ja, ja. En die, uh, uh, maar, maar wij zetten veel meer nog in op de, op, de, zeg maar, op de community en de beleving en de inspiratie. En dat, dat is in de andere nog helemaal niet zo aanwezig. Dus we delen in die zin heel veel dingen. Ook. Een scherpe opmerking die Int Boswijk plaatst in het interview is... Geen recensie is erger dan een kritische recensie, want dan besta je niet. En met deze mooie stelling kom ik dan ook weer aan het einde van de podcast van vandaag. Ik wil op de voorreep nog even kwijt dat ik de komende maandagavond spreek voor een tiental tandartsen uit Apeldoorn over het verbeteren van hun zichtbaarheid en belang van reviews voor het opbouwen van een reputatie. Daarover bericht ik je dan weer in de podcast van volgende week. Als je de podcast leuk vindt en je wilt nog meer op de hoogte blijven, volg me dan ook op Twitter via het reputatiecoach1.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 ...of een plus een te geven op Google+. En vergeet niet, ik ben hier om jou te helpen. Als je een vraag of problemen met betrekking tot je online reputatie... ...of de vindbaarheid van je website... ...kun je mailtjes sturen naar podcast.reputatiecoaching.nl En natuurlijk heb ik komende dinsdag om 11 uur ook weer het online spreekuur. Als je dit alles te lastig vindt of als je de podcast beluistert... ...terwijl je in de auto zit en je hebt acute vraag... ...spreek dan een boodschap in op de Reputatiecoaching hotline... ...op nummer 084-883-1556.